Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn ingestort. De prijs van een vat ruwe olie is met zo'n 30 gedaald. De laagste prijs in vier jaar tijd. En de grootste daling sinds begin jaren 90. De kelderende prijzen zijn het gevolg van een ruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland over de olieproductie. Rusland is geen lid van de olieproducerende landen van de OPEC, maar is het niet eens met de beslissingen. Saudi-Arabië wil uiteindelijk minder olie oppompen om de impact van het coronavirus op de wereldeconomie op te vangen. Bijna zes jaar na het neerhalen van vlucht MH17 is vandaag de eerste zitting van het strafproces. Drie Russen en één Oekraïner staan terecht, maar ze zijn niet aanwezig. In elk geval één van de verdachten stuurt wel Nederlandse advocaten. De vier worden verdacht van betrokkenheid bij het vervoer van de boekraket die vlucht MH17 neerhaalde. Het proces wordt gehouden in het justitieel complex bij Schiphol. Het complex is speciaal ingericht om alle partijen, de nabestaanden en de pers te ontvangen. Op de eerste dag van de zitting zullen vooral veel inventariserende vragen aan de orde komen. Het proces gaat waarschijnlijk jaren duren. De wereldeconomie krijgt dit jaar een flinke klap door het coronavirus. Zelfs als het virus zich niet verder verspreidt, halveert de groei, verwacht de Rabobank. Wordt het een pandemie, dan blijft er nauwelijks groei over, zeggen economen. In Italië gaat de economie zelfs krimpen is de verwachting. De Chinese economie krijgt ook grote klappen. Voor Nederland lijkt het erop dat de economie geen permanente schade zal ondervinden als het virus onder controle blijft. Illegale hennepkwekerijen die de afgelopen jaar zijn opgerold... hebben bij elkaar zo'n 60 miljoen euro aan stroom gestolen. Dat is volgens Netbeheer Nederland iets meer dan het jaar ervoor. Energiediefstal is gevaarlijk... omdat kwekerijen vaak ondeskundig worden aangesloten. Het weer, nu en dan een bui, vanmiddag meer zon... en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... rijdt het verkeer langzaam tussen Nieuw-Vennep en Zoetemoude-Dorp... over 12 kilometer, met daar een kwartier oponthoud. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Velzen en Knoopend Raasdorp... 6 kilometer, met daar 10 minuten vertraging. A27 vanuit Almere tussen Almere-Hout en Knoopend Eemnes... 7 kilometer, met daar 10 minuten oponthoud. Veel meer vertraging is er een stukje verderop... tussen Hilversum en de afrit De Beeld 9 kilometer, met een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden... Na een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam bij Kaagdorp... 7 kilometer verder met een uur vertraging. En de oorzaak is een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Is diabetes voor bloem. Help haar en 1,2 miljoen anderen. Geef op diabetesfonds.nl. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in the big crack and it may be unexpected en surprising. So taste it and enjoy. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen voor maandag 9 maart, dit is ZFM in de ochtend, goedemorgen. En we tellen af, 55 dagen, 14 uur, 52 minuten, en 14 seconden tot de start van de F1. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur bij je en met allemaal lekkere oude en nieuwe muziek hier in de ochtend bij ZFM. is weer de achtste opening van dit programma Morning bij El Duro. Ik kijk op de kaart, rustige ochtendspits. Rond 60 kilometer in onze regio, met name druk A9 richting Amsterdam. Maar dat weten we, dat kennen we, dat is niks bijzonders. Gaan wij lekker door met muziek? Een beetje rustig muziek vanochtend, zoals deze van Maxel. Oh, all I I wanna show with my affection Lose myself inside her remedy But she ain't even checking me Oh, babe. yeah, yeah, cool, cool baby We can do a little something, something A little something, something you sugar, chopping something, yeah. Sister with a serpent, something, something. Flavor with a cocoa, kind of flow. baby. Super baba van de beste de wereld, mama singer. Super baba naar van de beste van de wereld. Beste baba van de beste de wereld. Mama, zat ik voor je vijf presentie voor man dat is wat ik hier zie. Ik ben maar die man Zat je me ik voel je vibe, breng het hier voor Alia Een volwassen man, dat is wat ik hier zie Ik ben verstraan, maar die man noemt me Sina breng je, breng me good, good vibes voor so Alia No energy wil alleen maar good vibes Yeah, yeah, yeah Ben je recht op C, heb genoeg van die lies Yeah, yeah, yeah Snap mijn lifestyle, deze nigger is nice Yeah, yeah, yeah Een nigger met een plan, hij wil me zetten in ijs Zegt Alia, ik zie het niet pas, dus ik zeg een bon dia What's slaap got toe, kreeg die vibe van Tina Ik ben zelfstandig, wil die band zelf zien, ja Ik wil mijn money wit wit, net als Campina Weet je, van mijn vibe, ben je wel lang time? Ik ben geïnteresseerd, breng het voor mij In de niet eens ben je zelfs mijn sunshine Yeah, yeah, yeah Ramia, schat, ik voor je vibe, breng het hier voor Alia Een volwassen man, dat is wat ik hier zie, ja Ik ben van stranaan, maar No bad energy you only my good, good vibes. vibes, Alia. is me good, good vibes. Yeah, yeah, yeah. Coca-Cola, yeah, the money is nice. Yeah, yeah, yeah. This is my lifestyle, you've time for the Yeah, Yeah, yeah. Het Willen zetten in ice, ja. Ja, ja, Vertel het me, tell wat je voelt als ik je touch Vertel me dat je zei, waarom vliegen naar de bocht? Bandia, schatje ben je niet pas in love Die good vibes is precies waar je zocht. Ik weet je voor mijn vibe, ben je wilt dat long time Ik ben geïnteresseerd, breng het voor mij In de niet eens, ben je zelfs mijn sunshine Yeah, yeah, yeah Oh meer. schat ik voor je vibe, breng het hier voor Alia Een volwassen man dat ik ben vastraan maar die man noem bring me vibes me What is Wat overdacht geweest hier bij ZFM, en dat was Alia. Nu grote plaats, bekende plaats. En je ziet hem veel en je hoort hem ook vaak. Hier bij ZFM in de ochtend, goedemorgen. Dan gaan wij door met. Ja, daar is al, Meester Halfburn. Niet uit te spreken. Dat doe ik ook niet. We gaan gewoon luisteren. hier is die. Die ik niet uit kan spreken. Ja, en dan kijk ik naar buiten. En dan zie ik gewoon mooie Hollandse luchten. ...luchten zoals de zoals de Gilden. En het is, het is 7 graden op de ZFM-thermometer. Het wordt uh, bewolkt, een beetje zon. Maar geen regen vandaag. En dat is toch lekker, of niet? Simps. Ja, 1986. Lang geleden en vanaf CD. en Ach, lekker om weer eens te horen. 7 voor half 9 hier bij ZFM. En je hoort er al even doorheen, want er gaat van alles mis. Dit zijn de Doobie Brothers. Hier is die. Goedemorgen.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 En als je naar de radio luistert... dan luister je natuurlijk naar ZFM. Dolly Dots, ze zijn weer terug. Ze zijn weer bij elkaar. Ze gaan weer op tournee. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Half negen op de klok hier bij ZFM. En we gaan door naar 2020. Terug in de tijd. Uh, vandaag hier is die de nieuwe... Tina Martin met Chris Cross Amsterdam. Net een hapje gegeten. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ik doe iets fout zonder reden. Ik dacht dat wij elkaar begrepen.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 Amsterdam en Tino Martin loopt niet weg en dat doen we zeker niet hier bij ZFM waar we gewoon lekkere, bijzondere nieuwe platen draaien en zoals deze bijvoorbeeld over, Na, nou, ik denk anderhalve maand is die super populair en uh, er is ook nog een feestje omheen De Belgische inzending is van Hoeve en Hoeve ik is een band die ik al 20 jaar volg en volgens mij zijn gewoon de winnaar. Dit is Release Me van Hoeve ik de inzending voor België. Release me. Onmiskenbaar Motown, Marvin Gaye met Sunny. Alleen zoals hij dat kan doen. Ja, en dan is het weer tijd. Ja, ik vind hem geweldig. De nieuwe plaat van Liana La Havas. Vijf jaar hebben we erop moeten wachten. En eindelijk is hij uit. En toen, na nou, twee weken geleden, de, hij op, uh, op YouTube kwam. Het ontplofte echt. Ze heeft een nieuwe plaat. Hier is die bittersweet Liana La Havas. Gloednieuw, hier bij ZFM, waar het 20 voor 9 is. Goedemorgen.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 Something isn't right, something isn't right Helemaal, sweet, de nieuwe Lianne La Havas. En spontaan komt de zon door. En het gaat het dus helemaal meer, meer omhoog. 8 graden inmiddels. Hé, mooi hè. De nieuwe Lianne La Havas, hier bij ZFM, waar het kwart voor negen is. Gaan we weer lekker terug in de tijd. Met die uh, man die volgens mij ook oh, zijn naam veranderd heeft. Niet Prince, maar die ander. Iets uh, Indiaas, was niet uit te spreken. Dat ga ik ook niet doen, ik noem gewoon eens een oude naam. Terristan Darby, Say Your Name. Een hele grote hit van de jaren negentig. Hier is die bij ZFM in de ochtend. Goedemorgen. Barbie, your name ergens uit de jaren 80, 90. Ik weet het niet precies, maar ik weet nog dat het een revolutie was... toen die plaat uitkwam. Iedereen had het erover en iedereen wilde hem horen. Terug naar 2020. De nieuwe Alicia Keys is ook uit. En ook die gooi je hier bij ZFM in de ochtend. Goedemorgen.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 Student doctors, sons on the front line Knowing they don't get to run This goes up to the underdog Keep on keeping it. what you love You'll find that someday someday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 It's time for the hustlers trading at the bus stop Single mothers waiting on a check to come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 Kippenvel, hier bij Zitterfem met Lange Frans en Tee Lau. Zing een liedje voor me. Prachtig. De 4-tops hier bij ZFM, waar het bijna 9 uur is. Ja, en dan uh, beginnen we na negen uur dus natuurlijk met een dance classic. Level 42 dit keer. En daarna weer oude en nieuwe muziek en een hele leuke jazz is niet eng. Nederlands productie Herman Brood. Herman Brood gaat jazz doen. En dat hoor je straks om half tien. Maar nu eerst een klein stukje nog, uh, ik zou bijna zeggen Men in Black. Maar het is Dosh Neal, het is Russian. En dan ben ik om uh, iets over negen weer bij je terug. Tot zometeen.